...op de een of andere manier. Hallo? Hallo? Dit is uh, Round Midnight... Uh, op, op, ...op Ridder Radio. En uh, het is een beetje een onzekere uitzending... ...want we weten niet of het allemaal gaat lukken. En uh, het zou dus helemaal mis kunnen lopen. En, uh, als, als jullie er zijn en meeluisteren... We, we, ...we blijven ons best doen... Al, ...al kunnen we er niks aan doen. Dus uh, als we er niks aan kunnen doen... ...dan, dan is het onze schuld... Dat is ook niet zo handig. Nou laten we het anders doen. Dit is Rand Midnight eh, op Ridder Radio. Ja. De, de, de, we hebben zowel de Saroma's. als Hans. Dus uh, Saroma Hans. Hallo, Saroma Hans. Hallo. Ja, ik ben er ook. Oké, okay, de special guest bij de Saroma's, Hans. En dan, dan hebben we natuurlijk de echte, enige echte Saroma's. En dat is. Uh, hello? Hello, Floris. Floris. Hallo? Hallo, Florus. Florus? Hallo. Oké, oké. En dan hebben we ook nog uh, Ivo. Ivo. Uh, uh, een van de echt meest oorspronkelijke Saroma's die er is. Hoi. Oké, okay, hoi, hoi. Dan gaan we deze uitzending hebben over vakanties. Oké, okay, vakanties. Nou, uh, hoe, hoe was het met jouw vakantie, Hans? Uh, die is eigenlijk... Dankjewel, Hans. Uh, Floris, hoe was het met jouw vakantie? Mm, nou, eigenlijk ben Nou, ik... dankjewel, ja. Floris. Uh, Ivo, hoe was het met jouw vakantie? Ik uh, was daar... Na... Nou, geweldig. <lacht> het is ontzettend leuk. En vakantie helpt dus een heleboel. En, en daardoor zijn we er weer met z'n allen en... Uh, we, we gaan er ook een ongelooflijk gezellige avond van maken, want we hebben allemaal uh, onze vakantiegeheimen hebben we voor ons gehouden en ik, ik ben blij ook. En misschien dat er tijdens de uitzending nog een vakantiegeheim ineens tevoorschijn komt uit de Hoge Hoed. Uh, uh, uh, Oké, okay. nou, nou zitten we hier met de saroma's, die hebben niet zulke hoge hoeden... Nee, maar toch uh, diep genoeg. onder Ja, de... maar het, het, oud, het kan de jongens wel pijn doen. Uh, pijn doen? Ja, want misschien hebben ze dus wel allemaal geheimen die ze nu ah. aan ons zouden willen vertellen. Maar of juist niet. Ze hebben nu waarschijnlijk wel het idee van, nou we hebben geen hooghoed. hoed en uh, hoe komen we nu heel snel aan een hooghoed hoed om die geheimen te vertellen. Jullie weten helemaal niet hoe hoog deze hoed is. Deze hoed is heel erg niet hoog. Ik maar ik kan de camera wel aanzetten en dan kan iedereen ja, zien niet hoog. Ik heb gezien die heel hoog komt. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Deze hoed is heel hoog in het, in het perspectief van een hoofdluis. Uh, vanaf mij gezien is jouw hoed toevallig <laughs> ja. ook heel hoog. Ja ja nou, als je een hoofdluister vraagt, joh, die is heel erg bezig om helemaal tot bovenin te komen. Ja, en, en dat niet alleen, hij heeft ook een heel groot hoofd, dus. Dat doe ik moet trouwens uh... denken aan iets wat ik meegemaakt op vakantie. Ver, vertel eens even wat jij nou meegemaakt hebt op vakantie en, ja, en, en hoe het zo gekomen is. het ging over maar laat me zitten. oké, nee, laat maar me zitten. Ah, okay, nee, la, zitten, dat kan niet op de radio. het is nog voor 12. twaalf uur. hiervoor zei en ik denk, oh ja, dat verhaal is eigenlijk niet zo geschikt. nee. Het <Sie> schaam hier een beetje voor Nee, ik niet. Oh, dat luistert. Nee, oh, even nee. Luisteren, oh, ja, was... joh. Ja, nee. Hans. Nee, <houding> maar als je ja, zo voor twaalf. Oh, ja, sorry. We zouden het niet over parasitaire aangelegenheden hebben. Uh, nee, nee, nee, nee, Niet nu. Dus ook geen politiek en zo. Dus uh, Floris' verhaal komt na twaalf. Daar houd ik hem. Duidelijk te merken dat uh, uh, de, de de de de de ik, ik, ik zal maar zeggen: hoe moet ik het uitleggen? Dat, uh, dat er gewoon uh, wat, wat rust is gekomen in het leven van de Saroma's. En uh, met een special support act, Hans, uh, de, uh, is toch wel een Belangrijk item eigenlijk, wa, wa, wat ik eigenlijk niet wilde aanroeren, maar ik, ik kan het gewoon niet laten gaan. Aangezien iedereen zo ontzettend stil is, dat mensen slechts punten typen, omdat ze willen weten of ze er nog zijn. En uh, dat, dat kunnen we aantonen, dat dat ook gebeurde. Dat is echt heel raar, er waren slechts punten en dat is een hele lange tijd, ik ben vergeten de tijd erbij te zetten, maar... Die mensen maken er wel een punt mee. Dat is dadelijk een punt. En, uh, of zetten ze er gewoon een punt op? Waar, waar, waar komt deze, ik, ik zal maar even in het populair gebruiken, waar komt deze ease vandaan? Dat is een chat die tot in de puntjes geregeld is. De, dat wel, maar uh, waar komt de ease vandaan? Het zal de Summer Breeze wel zijn. Het is de Summer Breeze. Nou, we gaan even over naar het volgende nummer. Dat heet Summer Breeze, en uh, we weten niet wat het gaat worden, uh, even geen special support act, of, of, of, of toch wel. Misschien kunnen we ook een liedje zingen. Ja, dat kan ook, misschien. Het, het gaat over de zomer die verloren is in, in al de regen, die we hebben meegemaakt. Ja. Zomertijd Als het leven eenvoudig lijkt ja. Zomertijd Vissen die springen In het water of uit het water? En het katoen is hoog Dat, dat, dat zeggen ze wel vaker, hè? Mama, is het wel zo eenvoudig, hè? Ja, precies. Dus stil maar, lieveling. Huil. Huil maar niet. Ja, maar ik, ik, ik hou zo van huilen. Maar mag het nou niet? Je vader is rijk. Ja, dat zeggen ze allemaal. En je moeder ziet er goed uit. Dat, dat is ook zo. Je bedje is gespreid. Nou ja, je kan het zien. Ach meid. Ach meid. Wat zeur je nou? Ik doe eigenlijk helemaal niet zeur. daar ben ik helemaal niet voor in de mood. In deze dagen. Ja, dat zeggen ze altijd. Dan zul je het wel merken. Ik merk er nooit iets van. Dan zul je merken dat de natuur altijd zal herstellen en zichzelf zal versterken. Ja, moet dat nou? Dus stil maar, lieveling. Ja. <laughs> Huil maar niet. Ik, ik zal het best doen. Oké. Okay. Ik ga het proberen. Hè? Want ik word er zelf ook van als je de hele tijd zit te huilen. Ja, maar ik kan er niks aan doen. Hè. Ik kan het niet tegenhouden. Ja, ja. Dat zeggen ze allemaal. Je hebt zomertijd en je, je hebt wintertijd. Dat schijnt uh, goed tegen de vastzittende hoes te zijn. Hey, dat rent. En dan heb je in de winter uh, wat er allemaal in de, de zomer. Ach ja, ik hou van allebei. Van geen van beiden ah. Maar gelukkig zijn er ook nog de herfst en de lente. En, en, en, en, en die vind ik mooi. Ja, de herfst met zijn kleuren pracht. Dat zeg jij, hè? indian summer zacht. Ja, dat, dat, dat, dat hebben we wel verdiend, eigenlijk. Maar deze zomer zeker. Een mooie Indian Summer zou fijn zijn. Maar de kans daarop kan best wel klein zijn. De kans is, is, is ook best wel groot hoor. Ik zou zeggen 50-50. Nou, dat vind ik een best wel grote kans. Want ik heb de laatste een keer op een paard gewet. En, uh... Uh, maar dan heb je acht verschillende paarden. Ja, maar deze heet de winner 59 Op een paard zou ik dan zou die uh, Flash moeten heten of zo. Dat het al in de naam zit, of uh, Shadowfax, Facts of zo. Dat is ja. oh, okay. ja. Jolly Jumper Ride like the wind, silver. Ja, Jammer. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Hey, oh jee, nee niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Oh jee, wat zie je er lekker uit vandaag? Ja, ik voel wel super. Je ziet er ontzettend op lekker uit. Nee, dat moet nog gebeuren, kijk eens aan, niet super, ja. Nee, lekker, ik zei niks over goed hè. Nee, oh, ja lekker. ja. Je staat hier, jij bent de zanger. Ja, het ligt gewoon. Ja, moet je dat nog? dat wel even hier weer ja, dan. Nou, zo'n pick. Ja, dus zo. Summertime. Dat is voor jou, want dat is toch wel wat. het is Oké. En de MUZIEK De oude die, omdat de, de, de nieuwe weer in de reparatie is. Vandaar dat hij de ondertoestel heeft. Want hij komt altijd met de oude weer terug. Maar het werkt. Nou, de die vorige heb ik dus de nieuwste heb ik laten repareren vanwege koptelefonaansluiting. Het wordt in de winkel gerepareerd. Ik krijg een nieuwe module erin. En een week later stop ik mijn koptelefoon in en uh, werkt die weer niet. Dit keer moest ik een papiertje tekenen dat ik voor de onderzoek koste van hun foute reparatie dat ik daar 37 euro voor zou betalen zo is de wereld van de consument en toen heb je de phone verbouwd uh, ik heb um, ik heb het wel ondertekend maar ik ben niet verplicht om te gaan betalen want als zij dat weigeren af te geven daar hun eigen fout dan ga ik wel weer een hele blik hij doet het open trekken ja. goed man ja, dat is uh, de Peter Fox. dat had een, uh, een house om zee. En daar is dan dit, de tune van. Maar goed, dus uh, de, de telefoon is altijd sores. En ik heb dus weer mijn oudje. Ah, ze ligt al op bled. Volgens mij die... kijken er al te veel porno op die dingen. Nee. Dacht jij dat ik dat zou doen? Okay. Nou, je hebt ooit een keer... Ja. doen uh... Ja, versteld doen oh, ze. Oh nee, nou, ja, ja, maar ja. oké. Okay. Nee, maar verder... Uh, uh, Hans was eigenlijk aan het woord. Het ging proogelijk worden, het nee. ging proogelijk. Laat maar horen hè, wat er nu gaat komen. Hé, nee. toch? Ik was niet aan het woord. Ik kan het natuurlijk wel nemen. Nee, neem even, neem het, even het woord. Want wij zijn met stom uitgeslagen. Ja. Ik neem het woord, maar ik was net even gestoord. Ja, dit, dit is jouw streepje, dus kijk, ik praat nu zo. En, als en ik dan praat, dan oh, is ongeveer even hard. Ja, precies, dus als je dat nou een beetje in de gaten houdt, dan ben jij de baas even van het streepje. Oké, okay. ik ben heel benieuwd. <coughs> nou, dat, dat, dat heb je wel weer mooi verpest. Ik ben benieuwd hoe het uh, streepje zal zijn als het helemaal stil is. Kijk, dan is er nog steeds een streepje, ja, okay. een soort ruisstreepje. Ja. Als ja, ja, ja. Ja, ja, het is mijn computer is een beetje oud. Ja, net zoals ik. Nou, die vrienden is een jongen hoor. Ja, waarschijnlijk is hij jonger. Is hij uh, van na de computer 65. Jouw computer die is oud, zou zei ja, ja, oh, het is die waren een, jou, Ja, dat is een kast vol, de... met, ja, kast vol met schakelingen. Juist. Yes. Want... Uh, wat was het eerste jaar dat ze gebruik maakten van computers echt van die 1945 neem ik aan, 1944 check it uh, daarvoor waren we nog wat experimenten met Babbage in uh, Engeland en er schijnt ook een vrouw geweest te zijn die een computer gemaakt heeft en die de naam let en... je een beetje op je streepje mijn streepje, maar je moet, dan moet je grote schouders niet voor het streepje staan mm -hmm. nee, nu doe je het goed Vroeger, okay, ik heb een nieuw okay. Dus er schijnt ook een vrouw een computer Let je gemaakt. op je streepje? Er schijnt ook alweer een vrouw een computer gemaakt te hebben in de begin 1900. Ja. Zeker hè. Zeker. De en het, het, het vervelende is van. dat ze hebben dat genoemd de Babbage machine. En, en, en dat is toevallig een meneer. En dat is dan wel weer heel triest. Want die meneer is het nooit gelukt om te maken wat, wat moest volgens die mevrouw. Omdat we namelijk computers nodig hadden om zo nauwkeurig een Babbage machine te maken... dat de Babbage machine, die had overigens ook een printer... en ook de printer is inmiddels werkzaam te zien in Londen. Dus de Babbage machine. Nou, leggen jullie het verder maar uit. Nou, nou, je, het hebt er... je, je hebt ook een Babbage je je machine. Nee, wacht wacht wacht, wacht, wacht. Lach, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik krijg even... Dat was kennis misschien, was ook wel een We hebben even verbinding ver. met. Hallo? Nou ja, je had ook, zullen we zeggen, een of andere. Dit is jouw streepje? Een, een of andere homo. Dat was in die tijd not done, mm -hmm. Die heette Alan Turing. Heb je daar nog wel gehoord? Ja, Turing. Ja, van, de, ja, de Turing, die ken ik ook nog Hij van, moest, de, van ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. ja, precies. Maar die is helaas heel vervelend. Ja. Uh, dat, dat hij er niet meer tegen kon dat hij behandeld werd zoals hij behandeld werd ja. uh, in zijn normale sociale uh, leven. Hij moest dus uh, hormonen slikken maar? om fout te worden. Ze, ze nee, ja, hij, hormonen... hij werd chemisch gecastreerd. Ja. Ook dat nog. Ja. Oh. Maar ze hebben hem nu uh, met terugwerkende kracht toch nog een veer in zijn reet gestopt. <laughs> ja, ja, daar heeft hij nou de niks de aan. De raar, ja, en boven alles heb je wel eens een veer gezien: het kriebelt. Het is heel, heel erg dum. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je van dit soort penetraties enig profijt zal. Ja, ben je homo? Nee. Dan weet je het dus niet. Nee, maar Ik heb het ook nooit geprobeerd, maar ik stel me dat zo voor. Nee, precies. Allemaal... Oké, okay, nou leg jij dan even uit hoe dat dan in het echt gaat. Als ik homo ben, dan zou ik uitleggen hoe het in het echt gaat. Maar ik ben ook geen homo, dus ik weet het niet. Wa waarom ben jij nou geen homo geworden dan? Oh ja, dan had een keuzelijstje. <laughs> om kon aan te aanslepen. Wil je handel worden. En dan uitgestoten worden van de rest van hele je leven. Of wil je gewoon een beetje meedoen met de rest van de massa. Nou, toen besloot ik maar om mee te gaan met de massa. Jij bent ja. dus eigenlijk een lafaard. Maar let op je streepje. Ja, maar ja, hand... maar, maar, uh, ja, ga eens naar let de kapper op je schat. Let op je streepje. Let op je streepje. Jij, jij schat. Jij zegt schat hey, tegen mij. Ja, oh, precies, oh, ja. oh, oh, oh, kan... oh. Ja, precies. Ja, want dan komt meteen tenminste niet voor mijn streepje. Ja, maar let je op je streepje. Maar mijn streepje is een lang streepje hoor. Oké, okay. ja, dat is een goed streepje Pas op, hoor, je slaapt met z'n handen. Hij staat als je Dat lachen is natuurlijk gevaarlijk voor de strik. Hé, hey, nou ben ik mijn bloemetje kwijt. Waar is mijn dingetje? Die lag op het boekje. Mijn zaadjes. Je zaadjes. Help! mijn zaadjes. Nee, ik val met jou oh, op op dat boekje hebben. lag een dingetje. Oh, een, een dingetje, dit. Dat, dat, dit. Nee, dit is het niet. Dat is een zaadje. Jezus. Dat is één zaadje, maar er lag nog een plat dingetje op. En dat zijn zaadjes. Oh, De, dat is mijn werk namelijk. Mij heb ja, zoiets. Kijk, dit, dit, dit, is het. Oh ja, dit is een mooie. Dat Kijk. was hem. Ja. oké. Okay. Ik dacht ja, dat, dat. Dat is dan. mijn werk namelijk. Ik verzamel eh, wat het, het ziet eruit als een Ik zag dat liggen. Is. Ik denk van ik goed. Nee. Ja, weet het beter, hoor. Ja. maar als je daar nou gewoon een spijker naast zet of een beetje koper, worden ze allemaal. Ja, want deze zijn heel blauw. Misschien ja, maar ze kunnen ook wel. Ja, de rest is rood. Maar dit is zo diep blauw, dat is ongelooflijk. En um, dat onkruid uh, van die hele grote uh, stengel met allemaal bloemen die dan op achter elkaar om te luipen. Die een grote petvorm hebben. Geel? Nee, die zijn altijd blauw. Maar ze zijn altijd rood of paars. En soms worden ze wit. Heb je daar een fout? Ik dacht dat ze zo gewoon waren dat ik ze niet heb gevolggeerd dat ik een oranje gevonden heb, dus dacht van, hé, hey, volgens mij dat, ja, dan moet je die foto van die oranje moet je zien. Heb ja, je die dat foto op, van die oranje? Nee, dan. Ik die zit op alle telefoon die in de reparatie Maar Dat is zo stom met die telefoon. Dat is allemaal informatie op die de persoon die het is. Dus ik heb alleen maar deze blauwe plant. Deze heb ik voor jou en een plakje van een uh, sollicitatiegeschenk. Ja. Ja. nee, Dat is een uh, die is gaaf, ja? Dat is een mooie effect. Dus een foto is een een, een Holgaarse auto die heeft uh, die is gewoon verlaten in de wijk en die de plek waar die stond was gratis is maar nu is dat sinds juni en nu ja dat is het in Utrecht dus in deze auto heeft nu een bon van 54 euro omdat hij al zo lang uh, dezelfde plek staat ja en zelf dat ook een jezelf. Ja, maar zijn jullie het wel gewend dat mensen applaudisseren? Ja, wel dat je biel bent. Nou, <laughs> oh, dus applaudisseer het niet. met de biel wel. Nou, ik ben blij dat je erover komt lachen, maar de, de treurige conclusie kan ik niet trekken, dat dus niemand applaudisseert voor jullie werk. Nee. Ze nee, hebben ook een enorm gevestigheid. Oh, Takkie loopt buiten! Oh, nee, poef! Oh, we gaan spreken! Oh, ja, dat is een hele ja, tamengilmpje. De winnaar schept de meeste dromen. Van de Dieter Lappel. Takkie, kakkie, op de Ja eh uh, Sorry. Wie was is... hij de beel? Ik niet hoor, ik heb het niet gedaan. Dit is van onze sponsor. Kakiek. kaki, ik, weet... ik weet nog een leuk liedje. Kakie kaki. <laughs> nou, kom op. Ja, uh, we, we willen, willen nu een kak, poep en Pies liedje hebben. Uh, ga. Bam bam bam. Eén twee. Nee, dat komt hier. Nee, nee, wacht even. Ik pak even mijn tekst erbij. Ja, wacht even. Ik heb, ja, heb een mee? speciale tekst gemaakt over Doerdak. Laatst had ik last van laatst. diarree. Ik liep de scheten en het kwam wat mee. Sindsdien hou ik die kring gesloten. Anders komt het naar buiten gespoten. Problemen met de spijsvertering. Lucht als een kapotte riolering. Borrelen die gassen, lichaamsappen. Het gevoel dat je uitkomt. Ja dat is, ja dat is, ja dat is Poepenkakestroom tegen het plafond Heb je wel eens een drol gezien? Een drol van een mastodon Nou laat ik jou dan zeggen vriend Dat is pas Poepenkakestroom Ik kijk in het rond over het stro poepen, kakken, stroom. Yeah. vraag niet af, is dat wel bijzonder? Het zit zelfs teken het plafond. Je ziet het nooit op de tv. Poepen, kaken, stroom, teken het plafond. Maar als je het krijgt, heb je voordat je het weet. Broeken, poepen, kaken, poepen, stroom. Broeken, poepen, broeken, poepen, kaken. Broeken, poepen, kaken, stroom. Broeken, poepen, kaken, broeken, poepen, kaken, stroom love for Ze ligt het gevoel dat je uit elkaar zou klappen Hou die kringspieren toch gesloten Anders komt het naar buiten gespoten Al die gasten die zich ontlasten Je reinste poepenkakken stroom Je vlucht naar buiten als die spieren ontsluiten Want, oh man, dat is, dat is Je reinste poepenkakken Poep, poep, poep, poepenkakken poep, poep, kakken, poep, kakken, poep, kakken, poep. <makes> oh, <noise> Van je lip, ah nee, ik. Er is geen beeld, sorry. Nee, Jongens en meisjes, jullie heb kunnen dit me niet. Ik vind nog zien? zo speciaal en zo mooi gedrest gedrest Ja. Met de geen camera Van Joma of zo? En er is geen camera Nee, we zijn even in de omschakelingsfase van. Uh, van ja, het licht gaat uit, inderdaad. Van, van, de, van de, de website. Oh. En oh? Oh, dan moet het accepteren dan. Dus, dus dan tekenen. heb jij geen Java meer nodig? En dan heb je toch een volledige chat zonder dat je een chatprogramma hebt en Wat zo. Dat is wel fijn of zo. Ja, ik hou nog van een beetje dat vind Vond dat wel leuk. Je ja, ja, ja, ja. houdt van het geprutst, ja, hè? He? Ja, heerlijk vind ik dat. de radio, prutsen. <laughs> ik proef het dat pussers. gaat dus nou, dat gaat nou helaas over. De dus Ridders Radio, it works. It Goed, works ja. gewoon. Heb ik toch Zo moet ik er nou weer drie keer zelf zeggen dat het niemand zegt van wij hebben het over? Nou, zeg, over. Zeg nog eventjes een paar keer. Ja, Had je maar vijf. Ik dat is de derde keer al hoor. Nee, nee, maar ik begin nou pas te tellen. Ja, dat is jammer voor jou. Nee, ah, nee, ik begin nou nog een keer opnieuw. Moet jij eens een keertje de, nou keer. een de Olympische Spelen gaan uh, doen. Ja, ik ga nou pas tellen. Ja, je hebt al wat, wat ballen al geworpen, hè? gekookt, gestoten, maar ik ga nu pas tellen. Had hij maar vijf? Let je op je lijntje. En dan had hij maar vijf. Je had ik deze tel. Ja, he, he. <laughs> ik let op mijn lijntje. <laughs> Hallo? Hallo, dus? ver ben je dan met tellen? Hmm... hmm. Er komt nog een randje omheen, een gouden randje. Een gouden randje, niet een rouw randje? Nee, een gouden randje. Oh, dat is een goud randje van de CPR-testing. En je kan het ook nog resize. Je ja. window. Resize. Ja, dat gaat er gebeuren, deze CPR-testing. Ja, dit is allemaal is een testen. Die nu. Die aan het testen is. Dus wij weten nu allemaal, allemaal dingen die... Maar wil de, niet wat, uh, wil de tester niet wat beeld hebben... Zodat hij kan testen om te, om te kijken hoe het eruit gaat zien? Nee. Ja, dat kan wel. Dat zou ik logisch vinden. Ja, ik zou, te het logisch vinden, ik zou het logisch vinden als jij nou eens gewoon... Stopt met dat rinkelen de hele tijd doorheen. Want dat rinkelen is harder dan dat jij praat. Dat weet ik. Oh jee. Ik vind het trouwens een mooi... Uh, Ritme-instrument dat. dat wel, maar durf jij het nou nog te pakken? Zou ik hem even mogen? Ja, dankjewel. Hé nee, jongens, je moet er even langs. Oh, is op de waag is, overlaat ze vast. Oh, oh. Ja, het verschillende. Mm -hmm. Ik jongen op het ogenblik. Ik zit in Duitsland. Ja, ja, ik jongen. hebben we nu online. Wanneer komt die dan? Ja, hey, ja, wanneer kom je uh, eens uh, accordeon die jongens iedere vrijdag hierheen met van ja dan komt misschien de raad die komt wel met zijn akkoordium en dan ben je er weer niet. Dat is zo triest hè voor die jongens. Ja, die jongen Sorry, ik was even helemaal verliefd en weg. Let uh... je wel maar... op je streepje? <laughs> uh, ben, ben ik nog op mijn streepje? Hallo? Uh... Ga even op je streep staan. Ik moet ja, even letten op mijn streepje. Is op let jij ook even op of het goed gaat? We gaan allemaal aan de lijn. Dus ook aan een streepje. Uh, ben je er nog? Uh, is er nog iemand? Ja. Jodi Bernal schijnt ook een streepje te hebben. Uh, Jodi Bernal. Ja, het streepje van Jodi Bernal, ken je dat? Nee, ik ben bang dat ik er een echte goede ga. heb. Hij heeft het heel netjes geschoren, echt waar. <lacht> nee, echt? Het, het zogenaamde Jodi Bernal streepje. <lacht> nee, niet op de hoogte van de laatste nee, schaamamamode. mode, mode. oké, okay, dus is, dat is het een grap. Ja. Is het aan de achterkant schaamhaar of aan de voorkant? Ik weet niet tot hoe ver jouw schaamhaar doorloopt. Maar... Ik heb verschillende concentraties van oh, toch. Ze beginnen bij de oksels, om me daar maar even beleefd bij te houden. Oké, okay. oké. Okay. Heb je daar geen schaammaar nou, ik, ik schaam nee. me niet voor bij haar, dus het is niet... Be, bij mij is het gewoon allemaal haar. Je bent zo'n Cas It, als het ware, van de Adams Family. Eén en al haar, met een hoedje. Ja. Nou, dat is oké. Okay. En hoe kun je dan gitaar spelen als je één en al haar bent? Hmm. Dat is het geheim wat de mensen hier kunnen ontdekken als ze langs bij de het... Dat was hard. Ja. Dat was hard hoor Hans. En uh, wat? Nou uh, dat, een dat was geheim. Oh dat ruist dat Dit, was, dit uh, moet uh, je is... niet doen. Dit moet je niet oh, doen. Okay. Dat is echt. moet uh, je niet doen. Dat was hard. vind is je wel gaaf, een gave naam. Hard hoor Hans. Hey. <laughs> hard hoor Hans. Oh. Nou <laughs> Ja, sorry. die ging even iets mis met de bandjes. Uh, sorry. Ja, dus, mensen dachten dat het live was, joh. <laughs> I'm not going to do this. Maar, nee, leuk is is de ook, drink, nee, maar het is nou, dat dus ego... jij, dus jij het aanzet. dat ja. jij het klapt, iedereen gaat klapt. Dat is een eigen probleempje. Dat is een eigen probleempje ja. voor ja. mij. Ja, dat mooi is een... hoor. Ja, vooral als het dus het stilte is voor het finale stuk. Ja. Dan ga je echt op je plaat. Weet je wat leuk is? ze <laughs> wil Helmers beginnen. Dus je gins komt de stoomboot gaan zingen. Oh ja, dat kan inderdaad. Een klein stukje. komt. De... Als ze dat met een orkest doen of zo. Ja. Er zit toch wel overeenkomst in, hè? ook van uh, de koning van Hispanië hey, ja. Wilhelmus ja. van Nassau, uh, dat begint precies hetzelfde. Ja, dat als ben ik ben van Geens Bloed. Maar er zit ook een zinnetje in van de koning van Hispanje. Ja, ik maar ik doe nou eens, altijd... doe nou eens. Wilhelmus. Dat is hetzelfde. Tom, Wilhelmus is stond stondboot. Wilhelmus is <laughs> stond op de boot. Hm, hm, hm. Naar Hoe Den Haag. zijn paardje het dek op en neem. Hé, hé, hé. Hoezo is het zijn paardje en niet mijn paardje? <huller> nou, omdat hij schimmel tussen zijn benen hebt. Ja, maar juist als je, als je een paardje bent... Dan maakt het niet meer uit. Dan ben je... Uh, ja, ik hoef het eens met te trouwen. Je bent een paardje. Sinterklaas is jarig. Zet hem op de pot. Nee, dan ben, oh, ben jij je het geweest. Doe de, he? de deur op slot. Oké. Okay, nou ik hoop, en slot, uh, Wat was het? het ik noemt? hoop dat Ra in ieder geval begrepen ja, heeft dat het vreemd. nu een opname betreft. Want nou ja. het gaat nu over Sinterklaas. En daar Die ging het dus eigenlijk niet over. Hebben. Want het is nu ja. ergens in augustus. In de instartrap. Oh, Anders ga je wel mooi bibelaar plakken. Is het augustus? In het augustus, dit jaar is augustus, achtste awesome, maand. See the moon shine through the trees. Back yes. a statue with garage. Buddies stop your quarreling. Buddies? I'm not your buddy pal, I'm not your pal, buddy. stop. <laughs> Meet, stop your quarreling. Deze bril nu niet helemaal groen. Ja, dat is de uh, roksmiddel. Of, of je resten er niet meer doen. Dat is een roksmiddel. Dat was zo'n roksmiddel. Jongen, ik had laatst heel z'n brief. helemaal fijn pijn hoor. Het gaat zo dan. Want dan doet iemand iets en dan. Dan gaat het niet zo, maar dan gaat het zo. Ja. Dit is helemaal uitgesloten. Want die gaat echt om Als het op deze over zo gaat, dan is het weer heel erg zo. De bedoeling is dat het zo gaat. Ja, maar het gaat dus zo. Maar met die 3 gaat het ineens zo. Goed, dus iemand zit ho ho ho en dan is het ook weer zo. En dan hoor je niks meer. Oh, We dat is zat. zat in je geluid. En dat is echt een trapgat. Dat is bij radio, ja. Dan ja, kun je naar trappen wat je wil, maar het gat blijft. Nou, jongens oei Dat is oei oei Ja, het is het, echt nou, inderdaad, is mensen die. Kun je een die... beetje wat, eh, een beetje wat, weet je wel, van, uh, snel? snel. Ja? Wat? Weet Jullie zijn wat? vanavond zo goed dat het, dat het zo is. ontzettend leuk is dat er gewoon continu doorheen geouw hoerd word. Dat ik eigenlijk een machine zoek die al het geouwe hoer er tussenuit kan filteren. Een voice heet dat hoor. Heel tegenvangen dit, hè? Ja, ik dacht dat het volgende thema sleur zou worden. Begin je zingen? Er ja, is wat van, want ze zijn veel te goed vanavond. Ja, maar daar hoef je toch niets van te zeggen. Ja wel, maar de volgende keer dan willen mensen dat ze gewoon precies zo goed spelen als nu. En Dit is gewoon in de studio gespeeld ooit een keer. Heel mooi gemixt. Ik heb die Zaloma zijn uit de jaren 60. Dat het niet kan op die manier. Je zal mij niet uh, horen klagen. Ja, is het nou wel eens Ja, doe dat nou eens. Nee ik heb eigenlijk niks te klagen. Weet je. Ja, dat, ja dat, dat, is, dat is dan weer heel, heel, heel triest. Ja, dat is voor, een, uh, voor een, bijvoorbeeld een dichter funest. Ik, ik begon je bijna te mogen, maar nu... Ja. Ja, dus. oh, dit is altijd zo'n eerlijk. Ja, hè? Ja. Check it out. Ja, jij de dirigent was van het... Uh... lijkt een beetje op Einstein. Nee, van het Romeins Philharmonische Orkest daar. Maar altijd schreef je... Kon je bellen, toen had je nog een bril, hè? Ja. Heb je het weg laten lezen? Hè? Nee, is Gewoon, nee. Euh... Oudendomsverschijnsel. Zonder... Nou, daar heb je geen bril meer nodig. Ik ga de andere kant op. Ik heb jij zo'n bril nodig wel ruste uh, diesel uh, slaap lekker wat aan doen om het een beetje een live gevoel te geven en dan zal ik even mijn commentaar geven ja ik ben echt niet zo in de stemming vanavond hoor maar stel je voor uh, bij doen. Frank de uh, regen het net en nou regent het er gewoon bij, bij, helemaal bijna niet meer en ja, ik kan er ook niks aan doen ik uh, ga gewoon volgens mij weer verder met het, uh, volgende de volgende plaatje de opnames en zo en uh, <laughs> Het is gewoon jammer. Ja, ik heb vanavond gewoon helemaal, helemaal nergens zin. En ik zou echt niet weten wat ik zou moeten doen. En ja... Ik, ik, eh, ik heb sorry, maar kozen voor vooral. het beste. En het beste zijn gewoon de beste opnames van de synchroma's. Helemaal afgemixt. En helemaal uh, hi-fi en uh, fidelities en al die dingen. Het is allemaal helemaal oké. Okay. En uh, ja, ik... Ik, ik heb gewoon een ongelofelijke... Ik, ik heb er gewoon een P, P, P in. Ik heb er de gewoon een P de in. Ik heb er gewoon een P in. Ik heb er gewoon een P in. Een olifant met een lange snuit. En die Weet je wat ze ook wel zeggen als je er de P in hebt? De best pokken is Ja, ik heb er de P in. De beste pokken is Ik heb er de P in. De de best pokkebeurs, de best pokkebeurs, de best pokkebeurs. Ik heb een de been in pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, Ik heb pimp, een pimp, pimp, pimp, De pimp, dat is de best van de bus, ja de P van de pers, de peen van de boeken en de bloeders,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 Best best best best. Ja zeg heur eens, krijg jij maar een best van de ik heb het toch wel behoorlijk te fee hoor. En dan heb ik het niet eens over de kaar, weet je wel. Of over de T. Coloristen. Dat zijn allemaal ziektes. En heb je nog de tiener en de virus? En de kanker en de grootje. En wat heb je niet allemaal wat een mens kan krijgen? Maar vooral, vooral de P. Weet je wel, gewoon. Omdat de P overal zit. Ik heb er de P in. De P van pleinvrees, de P van poepen en pies, de P van peper en noten. Nou ik zal het jou tegen in peper, want ik heb alleen de P'en, tot verdorie. Potten en pannen, pas op, ik heb alleen de P'en. Vooruitjes B'en. Ze, ja. maar, dat is altijd moeilijk, weet om te weten wanneer het wel en niet. Ja, maar ze zijn nog nooit zo goed geweest. Ja, dat het, ja. Ja. En wij zijn gewoon jij ja, op het weet je. Dat is het. Ja. Dat hadden wij ook wel gewild weet je. die het laatste woord wil hebben. Is, Herman, is dat hoor. wat slechter geworden? Nee, nee. Herman die is pas over een half uur. Ja. Nou. jij hebt echt drie weken niet gespeeld. Nee. Dan hebben eigenlijk op het strand gelegen hamburgers gegeten en lekker weinig gekeken. Hoe is de hamburgers tegenwoordig? Hamburgers gegeten. Oh, dat was hamburgers? Ja. Oh, dat was van. Ah, dus er loopt geen lammetje meer. Nee. <laughs> ja, de lammetjes <laughs> ja. Zo gaat het. Consumenten, dat is een Serieus. Nou. Ik, ik ben zo blij voor je. Ik <laughs> dacht je met stom het geslaagd was. Dat je gewoon van het ongelooflijk strakke tourneeschema van de ceroma's. Gewoon, toch even de tijd hebt gevonden om alle lammetjes van Tessel op te hebben. Om, om gewoon <laughs> gingen we onderweg naar de boot, zag ik er nog eentje. perfect. <laughs> <laughs> nee, nee, <laughs> ik ga nee. Silence, I kill you. <laughs> Reach me by a car or an aeroplane. Just catch me when you get there. When I get home, put a yellow ribbon around the old oak tree, so that I know that. See me If I don't see A yellow ribbon Round the old oak tree I hop on The greyhound bus and Leave On Yes I gotta move on don't know for how long I got to move along Down the road There's something Deep in my throat That makes me Drink a little bit How do you always get there? I think the wind Just kind of push me, push me this way. How do I always get home late at night? It's the road I've been traveling a thousand times. I can walk it with my eyes closed, man. It's a familiar road at some time. It's the long way home, but I always get there. People call me a fool, the rich man's too. But I'm fine, there's a way. Improvisatie in C, of forstatie. C. C Ja, ah, ja C. lekker, C. lekker. C. lekker ja. C. Een C en een G Die vind ik altijd zo lekker Weet je wat ik ook uh, lekker vind? Chocolade Een bes en een vies Dat is best vies hè? Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Dat vind ik ook een leuk liedje dat is leuk. Hele grote, warme, lekkere ballen vies. Uh, Nee, maar het is best vies Ja, dat is uh, de schat, dus dat zijn we met stomheid doorgeslagen Ja, ik, ik durf helemaal niks meer te zeggen. je durft ze altijd niet meer uit te steken, dan kunnen we weer op het buiken terecht oh Dat voelt ze erg. Oh. Ja? Oh. Oh. Is, er afschat, is het nog schatetje? Hoeven ze raam midnight nu? Nee ja, dat heb nee. Hè? Hè? Ja, nee. Ja, nee toch niet. stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. Ja, in september hè, er zijn er verkiezingen En ik zou iedereen ja. willen aanraden Ga gewoon stemmen ja. Want het is eigenlijk De enige mogelijkheid Om je stem te laten gelden ja. Ik vind Geert Een gegeven Ja, je hebt stemmen die geluid Maken, maar je hebt ook stemmen Dan is er als het ware gewoon even Met een rood potlood een ja, maar ik vind het de ouderwetse manier, gewoon dat ronde potlood, vind ik ook veel, veel, beter. ja, gelukkig nog wel, hè? omdat ja, het, uh, omdat die, uh, het was. precies ja. die andere Ja, de gedeelte en ik ben tot en mensen dan was een geen Dat was het afgelopen, natuurlijk. Het is to a De batterij kan veel sneller maar Ik heb hier een beetje. Ja? Prikt een <laughs> beetje. Dus je dacht dat Guus schijnend wolle sokken al aan had, Zodat je het zegt, wat vind je zelf van? Nee, ik geen sokken. <laughs> okay. De dacht, dan krijg je natuurlijk een te roepje. Ik ga je op sokken vragen. Zo! Waarom dat zijn jullie zo relaxed vanavond? Want ze spelen heel erg druk. hoor. Is dat zo? Ja. Van kwaad bewust. Niet, het zijn allemaal mensen zijn die voige fuck uitzoeken en, uh, en ruzie en stress. Hier. hier, kijk, dat is weer ruzie. fuck de wereld begint bij je uh, ja, ja zelfbevleuging is dat, toch? <laughs> dat moet je even bij de microfoon zeggen, want dit, dit kwam niet helemaal goed over. Hoe heet je dat nou? Ik, ik hou het metertje in de gaten. Je hoeft het zelf niet te kijken ja eerst ik weet het al niet eens meer. fuck ja, de wereld begin bij jezelf. Ja, dus dat was wat de wereld. Fuck de wereld dat is al de helft. Dus kun je bij jezelf aftrekken? Van jezelf? Ja. Nou, ik weet niet of de belastingdienst daarmee akkoord gaat, maar ik kan het proberen. Wat heeft de belastingdienst te maken met de volk de wereld? Dat is de enige plek die ik weet waar je kan aftrekken. Optullen en aftrekken. En gaat heen en vermenigvuldigt u. Nee, hij zei niet ah. gaat heen en rukt u af. Nee, niet. hij zei echt wel vermenigvuldigt. <laughs> dus gaat heen en de, op zijn minst toch even de missionaris houdt. Nee, Onan die verspreiden zijn zaad gewoon zinloos. Ja, ik was vandaag toevallig uh, aan het fietsen en er waren een aantal stroken langs de weg waar disto weinig tieren en de wind kwam erover en er was echt een pluizenwilk wat daar zo van kwam. En toen dacht ik ook van, uh, zij hebben al uh, gezocht voor hun nageslacht. Wilt u ervoor of wilt u nageslacht? Nou liever nageslacht. Nageslacht. Na geslacht, ja, Niet voor. Stel je voor nou. dat je broodgeslacht wordt. Stel, stel dat je er voor Stel dat wordt, je ervoor geslacht wordt, weet je niet. Slaaggelach hartgelach. Met de uh, C-ha. Nee, oh nee, oh nee, met g. Thank you. we hebben nu een pijnlijke stilte nee, niet een pijnlijke stilte, gewoon een stilte nee, het is echt een pijnlijke stilte sorry Ja, die Wie is helemaal klein geworden de, de, de, de, de, de, de, de, Hij is niet meer stijf, zeg maar Ik kan niet eh, fluiten, dat lachen. Het gaat gewoon niet lukken. Maar het is een ander liedje van dezelfde LP of dezelfde lietje. Dat geluid van uh, Tietstoelemans. Ja, toets Toel uh, Toelemans. Tit Toelemans. Eh, uh, ja, nee. Ja, precies ja. Tiet Toelemans. Nee, Toets Telemans. <laughs> ja. Tiet Toelemans, En uh, Rogier van Otterloo. die. loopt. van de Mont de... van Van het uh, Kamerbreed Orkest. De, de, de, af, afro de uh, Orkest Die hebben altijd van die kruisvaren Tot zover Afro Afro of, uh, En ze hebben ook een, een vliegelsfoto Waar ze mee aankomen De <middels> Dus ja, ik zit wat? nou naar een foto te kijken. Eideltaart, ja, het is gewoon een tijd. Het is gewoon echt heel leuk. Het heet Spiegel, ja, ik, maar het heeft... publiceer ze leuk. net op Facebook. Spiegelt echt spiegelt je spiegel, aan de wand. hij en, ja. en, is het mooiste van het en, land? Er zijn al dames die zeggen, die zou ik nooit willen ontmoeten. Die, die vind ik heel eng. En er zijn ook dames die zeggen, van dat is de liefste man die ik ooit ontmoet heb. Ja. En het is geweldig. Er zijn ook internet, ook met, maar dus ik heb ook al vriendschapsverzoek uitgeven. van een mevrouw die me heel een vindt. We moeten nou weer over Sinterklaas? Ja, jij ja, ja, hebt hem door. Heb je door. Ik die foto gezien? Jouw ja, de jaren. Sinterklaas nog geen video haalt. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. <laughs> <laughs> <toch>? <laughs> Heel knap ook, maar ik vind het is ook knap van de omgeving. <laughs> ja, zo. Het is ook omgekeerd natuurlijk. Wij laten ons ook beïnvloeden door. Nee, nee, nee, nee Jij jij ja. Okay, dat okay. niet, nee, nee. Ja, zeker. Het heeft wel invloed op mij, natuurlijk. Twee gitaren die naast me aan het spelen. Ja, zo'n zo kop die tegen mij aan nog net komt, denk je van oh het dat heeft ook invloed. Dus ja, ik kan niet meer stoppen jongens. I can't, just can't get mm. Kom maar, kom maar. Please, the dan. Hé, hey, Herman. Herman. Je gaat de channel niet verlaten. Nee. Over acht minuten ben je. Over acht minuten is Herman. Ja, hij moet je even opladen, toch? Even, even in exile. Pas zonder ja. Even voorbereiden. Help, ze is een het De vraag die we zouden moeten beantwoorden voordat enig spreken zinvol is, is is. Wie ben ik? Zonder antwoord of kennis. Op en over de. Eerste... En over, de eerste... over de eerste vraag. Is spreken is spreken eigenlijk zinloos. Tot een andere keer. Tot een andere keer. Ik wil zeggen, nee, Ja. Herman, die vraag doe je van de chat of niet? No, nee, dat was graag niet voor oh. de Eiland. Ja, maar niet zeggen, harikai en houd doen, en dan zeg je doe ja. Nee, dat is daar aan me, echt zo'n Haha, dat is niet goed, want ik sta in deze zum zum zum zum zum down zum zum Je ja, ja, ja, ja. kan hem ook als rek in doen. Dus je kan er alles mee doen. Ja, dat is het mooie. Ja. Nou. Het dat is er nog niet, maar... Het is een tijd Hij ja. is de zender vergeten aan te zetten. Dan weet je dat hij dacht dat het jungle was. Kun je niet alsjeblieft ophouden. I have a weird to say. Deen Harlem. That was from the great Elvis. Gerald. This is swingin' sway. Herman's way.